12 uur. Het NOS Journaal. Gisela Thomasen. Goedemiddag. Vanmiddag overleg over nationalisatie Dexia Bank. Grote alcoholcontrole bij Alkmaar en Franse socialisten kiezen presidentskandidaat. Het weer van het westen uit regen. Op de Wadden staat tijdelijk een harde wind. Het wordt een graad of 13. Vanavond stroomt zachte lucht het land binnen en loopt de temperatuur op naar 14 tot 17 graden. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt met kans op regen of motregen. In het zuiden is het grote drills droog. Is er ook kans op wat zon. Ook morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan ongeveer 18. 18 de dagen daarna blijft het bewolkt en vrij zacht. In België wordt vandaag geprobeerd de nationalisatie van de Dexia Bank af te ronden. Volgens premiële termen is alles klaar voor de finale onderhandelingen met zijn Franse collega Fillon.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 België heeft haast, want het wilde deal afronden... voor de beurs morgen opengaat. Nogmaals journalist Steven Dierks.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 Goedemiddag. Uh, meneer Hartenberg, hoeveel van die 3000 mensen hadden te veel gedronken? Uh, daar waren 72 bij die uh, te veel hadden gedronken. Dat is om 2,5 procent. En van dat aantal uh, hadden er 11 zoveel gedronken dat ze ook nog rijbewijs zijn kwijtgeraakt. En hoeveel mensen hebben er aan de controle meegewerkt? Hoeveel agenten? Uh, er waren in totaal waren er 70 collega's uh, op Bedeen. En die waren niet alleen van Noord-Holland-Noord, maar Kennemeland en zuid waterland Die heeft ook uh, mensen geleverd. Het was echt een gezamenlijk uh, optreden. Het was gisteren 8 oktober. Dan wordt het ontzet van Alkmaar gevierd. Groot feest. Is het toevallig dat u juist gisteren heeft gecontroleerd? Nee, natuurlijk niet. Uh, Zo'n feest dat trekt toch extra mensen. Uh, extra mensen die in, in uh, het centrum van Alkmaar uitgaan.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 Ja, dat klopt. Toen, toen hadden we een vijftigtal uh, overtreding. Uh, maar dat waren ook minder uh, controleplaatsen. Dus ja, die gegevens zijn niet helemaal te vergelijken. Dat we een 2,5 uh, betrappen op, op gebruik van alcohol... dat is op zich niet een vreemd aantal. Meneer Hartenberg van de politie Noord-Holland Noord. Dank u wel voor uw toelichting.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 De websites van tientallen kleinere gemeenten zijn zo slecht beveiligd... dat het mogelijk is om gegevens van burgers op te vragen aan te passen of te wissen. De websites draaien op verouderde software. En dat heeft grote gevolgen, vertelt IT-journalist Brenno de Winter. Nou, stel dat u um, zelf uh, aan het uh, surfen bent, u bent klaar u denkt uitgelogd te zijn... Uh, dan kan iemand anders die sessie gewoon voortzetten... Een aanvragen, een vergunning aanvragen, valse aangiftes doen. Ja, echt heel vervelende dingen. zijn ook persoonsgegevens te zien van ambtenaren en politiemensen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft de website providers gevraagd de sites offline te halen. In sommige gevallen is dat nog niet gebeurd. Volgens de winter zijn de gemeenten nalaten geweest. Dit zijn computers die niet zijn uh, geüpdate, dus niet van de laatste software zijn voorzien. Dat is eigenlijk niet nodig. Ik heb vandaag op een computer zelf in een soort windowtje een commando kunnen geven... wat ik gewoon echt nooit op zo'n server zou mogen geven. Dus ik kan gewoon documenten zien, documenten ophalen. Ja, eigenlijk is het uh, bizar. Na het weekend stelt de VNG een onderzoek in. Onder de getroffen gemeentes zijn Beverwijk, Doetinchem, Zeewolde, Nijkerk, Olst en Vianen.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 De Nederlandse honkballers hebben op het WK in Panama hun eerste nederlaag geleden. Canada was met 5-4 te sterk. De nederlaag heeft geen gevolgen, want Nederland was onzeker van een plaats in de kwartfinales. Vanavond spelen de honkballers de laatste groepswedstrijd tegen gastland Panama. Sebastian Vettel is voor de tweede keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 geworden. De Duitser eindigde in de Grand Prix van Japan als derde... en is daarmee vier races voor het einde verzekerd van de wereldtitel. Verslaggever Ronald van Dam. Vettel had nog één punt nodig om de wereldtitel binnen te halen... maar hij wilde graag met een overwinning die wereldtitel gaan vieren. Dat lukte niet in Japan... Hij werd uiteindelijk dus het derde nadat hij bij de start heel eventjes Jensen Button op het gras had gedwongen. Dat werd door de stewards bekeken, maar het leverde geen straf op. Uiteindelijk, na de tweede pitstop, kwam Button aan de leiding en hij won die race dus voor Al Alonso. En Vettel, die in de slotfase geen risico's meer nam. Vettel is uh, met zijn twee wereldtitels op rij in goed gezelschap, want acht coureurs gingen hem voor die.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 Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK rugby. Australië won van titelverdediger Zuid-Afrika met 11-9. Gastland Nieuw-Zeeland was in de andere kwartfinale met 33-10 te sterk voor Argentinië. Beide landen treffen elkaar volgende week zondag. De andere halve finale gaat op zaterdag tussen Wales en Frankrijk. De Duitse wielrenner Tony Martin heeft de allereerste ronde van Peking gewonnen. De wereldkampioen tijdrijden won woensdag de openingstijdrit... en gaf de rode leidersstrui daarna niet meer uit handen. De zegen in de vijfde en laatste rit was vandaag voor de rust Dennis Kalimjanov. En Andy Murray heeft het tennistoernooi van Tokio op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale Rafael Nadal in drie sets. Het is voor Murray de tweede toernooizeger op rij. Vorige week won hij ook al het toernooi van Bangkok. Ga naar de verkeersinformatie bij de ANWB Erwin De Hart. De eerste file van vandaag is een feit op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en, en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 2 kilometer file. Dat komt door een aanrijding tussen twee auto's. Er zijn drie rijstroken dicht. De hoofdpunten van het nieuws. In België wordt vandaag geprobeerd de nationalisatie van de Dexia Bank af te ronden. In Noord-Holland is gisteravond en vannacht een grote alcoholcontrole gehouden. Elf automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. En in Schiedam is een groot ecstasy-laboratorium ontmanteld. 12 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de perstribune van Omroep Max.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de hier over de sterren. Ja, het is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. De perstribune, het programma over de afgelopen media- en sportweek. Dit uur te gast meesterkok Rudolf van Veen bekend uh, van de televisieprogramma's van Carlo Boschart en Irene Moors. Sinds ja. deze maand ook een van de gezichten van de nieuwe kookzender... 24 Kitchen, Udolf, of zeg ik 24 Kitchen? Uh, uh, 24, 24 Kitchen, hè? Ja, ook, ja. ja, maar 24 mag ook, hè? We zitten op kanaal 24. Zo is dat. Na ene, uh, oud Gabriella Wammes... en dat gaat natuurlijk over het WK-turnen in Tokio. Haar broer Jeffrey is er actief, onder andere Jeffrey... Intussen ook natuurlijk de televisie van de afgelopen week... met recensent Ron Vergouwen. Wat voor week was het, Ron? Bescheidenheid siert de programmamaker. Dat was toch wel het thema op televisie deze week? Matthijs van Nieuwkerk, Amanda Krabé, de dochter van Patty Bart, Steve Jobs, Ivonie, Allemaal mensen die deze week eigenlijk te verlegen waren... om wat over zichzelf te vertellen op televisie. Dus dan doe ik het zo meteen maar. In kijken. Ik hoor het al, veel talent zometeen in kassie kijken. Onze verslaggever, vliegende keeper, Jules van der Wart, uh, is op pad. Jules, waar ben je? Ja, ik sta in de catacombe van de Omni-Sporthal in Apeldoorn... waar uh, dit wijk wordt getennist met oudere mannen, om zo maar te zeggen. Maar met alle respect, hoor. want oudere mannen zijn wel... Stefan Edberg, Ivan Lendel en natuurlijk uh, Richard Krajicek, Paal Huijer, Haarhuis en Jacco En met hen ga ik zometeen praten. Hey, Tot twee uur, de perstribune van Max. U hoort hem al even... Rudolf van Veen, Meesterkok, Rudolf. Want dat is een titel, hè? Meester kok. Is een titel? De hoogste, officieel is het de hoogst haalbare graad van vakbekwaamheid die een kok in Nederland kan halen. Dat is, dat is, dat is een zinvol. Je zou makkelijk kunnen zeggen: een soort professorentitel voor koks. En hoe, hoe word je meesterkok? Ik bedoel, wat moet je daar allemaal voor leren en kennen uh, en kunnen? Uh, uh, eigenlijk, om, om het maar correct te zeggen, alles. <laughs> in de zin van, nou in elk geval. Het, het is bedoeld als, als ja, een soort professorengraad. Um, je doet uiteindelijk doe je een examen wat twee dagen duurt. Een, een praktische proef, afgenomen door andere meesterkoks. Ja, maar wat is de vooropleiding? Wat ligt er aan de grondslag? Um, uh, eigenlijk alle diploma's halen die in Nederland te halen zijn voor een kok. En ervoor zorgen dat je een commissie overtuigt dat je een meesterniveau bereikt hebt. Dus men moet van je gehoord hebben. Je moet of een Michelinster hebben gekookt... of een belangrijke onderscheiding in het buitenland... op culinair gebied hebben gehaald. Eigenlijk is het zo dat voordat jij examen doet... of de meesterproef, moet iedereen er al van overtuigd zijn... ja, het is eigenlijk al alle een meester. Alleen hij of zij gaat het nu laten zien. Dat is de intentie. Dan zijn er iets van 107 in Nederland... na, na een jaar of 30. En uh, de titel bestaat ook sinds een jaar voor banketbakkers, voor patissiers. En dat examen heb ik een jaar geleden gedaan. Dus er zijn nu in Nederland ook twee meester patissiers. Dus je bent echt een hol van voorgerecht tot nagerecht. Uh, ik probeer, uh, alles, en, en, en alles wat ertussen <laughs> zit, ja zeker. Zeg maar, begint dat op de, de LKS of zoiets? Ik bedoel de lagere kokschool, en ga je dan hoger en hoger? En nou, voor, voor, het is wel jammer dat met name in Nederland vakonderwijs restonderwijs is. Hmm. Zonder, zonder de, daar negatief over te zijn. Maar ik was uh, na de basisschool. Ik was elf, wilde ik naar de kokschool. En dan word je min of meer wel gedwongen om naar vmbo te gaan. Wat, uh, wat een, een koksopleiding is, maar ja. wat ook automatisch inhoudt... dat het een soort lage vorm van algemeen onderwijs inhoudt. Dus als je dan bij wilt spijkeren, ja, dan moet je wel alle zeilen bijzetten... om, uh, om uh, nog meer cursussen te volgen. En ik ben op mijn zeventiende gaan werken in het buitenland. Begonnen in Zwitserland. Ja, maar je, je zegt al zo even uh, in een bijzinnetje... ik was elf en ik wilde kok worden. Ja. Alleen maar dat. Sommige, de meeste zeggen dan, ik wil piloot worden, brandweerman, maar jij wil de kok worden. Waar komt die passie vandaan? Ja, de, de, de, uh, macht is niet het goede woord, maar de, de, de verwondering die ik had van dat wat iemand maakt, ook mijn moeder maakt, of maakte. Als die gevulde eitjes maakt tijdens een feestje thuis of maakte, dan staken anderen dat ooms en tantes gewoon in hun mond, dus in hun lichaam. Dat wat je maakt, bereidt in een pan, op bord legt of op een schaal legt, steken andere mensen in hun lijf. Dat vond ik een soort verwonderende magie. Hmm. Als, als, als jong kind. Nou, dat wil ik ook kunnen. Dat mensen zo vol vertrouwen zijn. En uiteindelijk dat, net als muziek wat helemaal doordringt in je ziel. is het eten wat je eet, dat bepaalt wie en wat je bent. Oh. En, <laughs> en ik vond dat zo, zo alomvattend. En ik zag daar heel duidelijk het nut van in als kok. Dan, dan doe ik iets wij, verstandigs. Wij proppen heel veel naar binnen omdat dat nodig is. Maar het, het, bedoel, het moet ook nog lekker zijn en een ja. smaakvol uitzien. Dat, ja. was ook, dat was ook een idee wat je ja, erbij had? Ja, natuurlijk. Geen, uh, geen verleiden zonder versieren, zeg ik altijd. Dat geldt natuurlijk voor alles. Um, uh, dus dus ja, het, het, het mooi mogen presenteren. Het, het, het bord zien of de tafel zien als een podium. Het ultieme moment van vieren. En het is me altijd opgevallen dat of het nu goed gaat met mensen... of het gaat heel slecht... Wat ga je uiteindelijk doen? Wat doe je bij je eerste date? Wat doe je als je niet zo goed meer door de bocht kunt We met iemand? Wat doe je dan? Dan ga je een hapje eten met diegene. Dus het is, zo, het is net zo essentieel als liefde en als muziek. En als waar mensen ook van houden vaak strijd. Gek genoeg vaak in de vorm van sport. Uh, maar ook heel veel films zijn, zijn gebaseerd op, op strijd of dualisme of wat dan ook. En zo is ook voeding. Dat is een van de meest essentiële dingen. En ja, ik, ik heb dat, dat heeft me altijd gepakt. Ja, wonderlijk. Maar, maar ja, je zegt, ja, ik zag het bij mijn moeder. Was dat, was dat voor jou de aanleiding om, om toch deze kant op te gaan? Uh, nou, in eerste instantie, ik wilde graag helpen. Want ik vond het, vond het echt leuk om te doen. Dus jij stond ook al in de ook. keuken bij je moeder? Ja, ja. En mijn vader, die zeeman was, mijn ouders leven al heel lang niet meer... maar die, uh, die had een soort hele vrije manier van denken. Die goot het hele aanrecht vol met stroopsoldaatjes af en toe... En, en oliebollen bakken voor de hele buurt. En ik vond dat leuk. En Waarom ook? Het is met simpele dingen. Wat je gewoon met, met, met meel, met suiker, met een eitje en met een beetje boter... wat je daar al mee kunt maken onvoorstelbaar veel dingen. Maar misschien net zo onvoorstelbaar als de muziek. Die bestaat ook gewoon uit twaalf of dertien hele en halve noten. Dus je hebt in de, de praktijk heel veel variatie. Veel ja? Je hebt heel ja. veel geleerd gewoon uh, door te kijken in de keuken van je moeder. Letterlijk. En gewoon doen. Hè? Gewoon en doen. zelf doen. Ja. Ja. Ja, en nooit zeggen misschien of ik weet niet. Altijd zeggen <laughs> dat het me vast lukken. Ja. Weet je wel, gewoon ja zeggen. Maar er gaat ook aannemen. heel veel mis hoor, als je dat zegt in de keuken, <laughs> ah, ah, ah. Bij, bij, de, bij heel veel mensen die zeggen: Ja, ja ik ga, je ga het toch iets van. maken. Ja, dat is waar, maar ja, dan moet je wel door, uh, door die hoogte. Want jouw heen. eerste tien programma's waren misschien <laughs> ook niet zo vloeiend als nu, maar <laughs> ik dus durf ook dus wel ik heb problemen. nooit terug durven luisteren. <laughs> <laughs> maar jij begon in 2001, Daar werd je vaste kok van Live and Cooking bij Carlo en Irene. Hoe word je televisiekok? Um, ik denk dat daar veel manieren voor zijn, maar in, in mijn geval is dat, is dat uh, toeval. Of, of, ik werd gevraagd door, uh, door Jan Dekker, de manager van Irene Moors. En uh, die was op zoek naar een kok die zou passen bij Carlo en Irene... voor een nieuw te maken middagprogramma... waarvan niemand nog precies wist hoe gaat dat eruit zien. Nee. En ik ben gespot tijdens het geven van een aantal demonstraties... binnen, binnen een groep van meesterkoks voor wie ik dat deed... En uh, uh, Jan zegt volgens mij kun jij praten en breien tegelijk. En dat, dat was schijnbaar het euvel. Ik, ik wist dat niet. En uh, ik dacht, nou ja, goed, uh, ik ben op zondag, heb ik mijn vrije dag. Dus dat, dat kan ik best doen. En, en, en, <laughs> ik zag Nog dat echt als, achter dat ja? kan ik er best naast doen. Ja, ja. Want zondag was toevallig mijn vrije dag in de week. En Niet wetende dat het uiteindelijk een beroep gaat worden. Ja, want we, we hebben een fragmentje hoe dat uh, elke zondag klinkt. Rustpunt in de keuken bij Life for You. voor heen Live Cooking. De beste tv-kok die er is. En dat is onze eigen Rudolf van Veen. Uh, citroenmoes. Daarvoor vers citroensap. Dit is eiwit. Geklopt met gekookte suiker. Als je suiker kookt met water tot een hete siroop... en je giet dat heet op dat eiwit... dan krijg je wat ook marshmallows zijn. Dat is een eiwitschuim wat niet zo snel inzakt. Zo snel gebeurt. Mensen kijken er misschien wel eens tegenop. Van hoe maak je nou een grote bak lekker dessert? En of je dit nou met citroen doet of met sinaasappelsap... Nou, weet je wat? Want ik weet dat we heel kort zijn ja, en Gordon staat klaar en het is een leuk nummer. Als we gaan dit door elkaar spaten, zien ze straks het eindresultaat. Vind je niet? Heerlijk. Heb je ik heb straks nog een heel lekkere pasta, dan nemen we iets meer tijd voor. Goed, live in cooking, nu live uh, for you. En tussendoor ja. ben je even, even weg geweest. Komen we allemaal nog over uh, te praten. Maar hou je ook van de camera of zie je die helemaal niet? Heb je die niet in de gaten? Jawel, ik realiseer mij dat de camera een ultiem communicatiemiddel is. Dat is, dat is radio wow. overigens ook. En ik ben een communicatiekok. Alles wat ik doe, elke handeling is erop gericht bij mij om, om in de hoop. Ik hoop dat het aankomt dat ik mensen niet alleen bereik, maar ook beraak. En dat mensen geenthousiasmeerd worden en gemotiveerd om dit zelf ook te maken. Moeten ze het dan gaan we... nadoen, vind je? Moeten ze een recept overnemen? Nou, ik, of hoop, zeg je? ik hoop, Caspijker, zei vroeger al, Rudolf, een, een recept is een gevangenis. Ik vond dat altijd een hele mooie. Ik een, een, voor mij is een recept een thema waarop je kunt variëren. Ja. En, en dat, dat, dat is op, op allerlei, allerlei vormen van, van dingen die je doet in het leven. Je wordt geïnspireerd door anderen, maar geef er alsjeblieft je eigen draai aan. Nou ja, ik Als je zou me kopiëren, he, dan mag dat. Nou ja, ik zou me heel erg vasthouden aan wat jij zegt. <laughs> want dan weet je tenminste zeker dat het in ieder geval in basis goed zou ja, moeten zijn. Ja. Nou, dat is ook goed. Maar je hebt inderdaad, basis is basis. Dat dus zal het altijd blijven. Ja, een een saus blijf je maken van een, een roe, die je maakt van boter en bloem. En daar gaat melk bij of bouillon. Dat, dat is de basis. Hmm. Maar of je dan al of niet een scheutje room of peterselie in doet of dragon. Daar komt hopelijk de vrijheid en de... De, de, als je je vrij voelt, het smaken ontdekken. Ja. En dat is heel mooi om daar mensen mee te helpen, te begeleiden. Te, te, te motiveren. En uh, uh, nou, dat, dat is denk ik echt mijn rol. Communicatiekok. Uh, hey, uh, normaal, wij vragen altijd aan onze gasten... Uh, wat is je nieuws van deze week? Maar ik begrijp dat je zo druk bent geweest... met, uh, met, met de business waar je net over sprak. Ja, we nemen uh, 24 Kitchen. Dat is natuurlijk het nieuws. We zijn 1 oktober. Uh, dus, dus nu uh, acht dagen geleden zijn wij eindelijk de lucht ingegaan... met een zender die 24 uur per dag kookprogramma's uitzendt. En dat is, een, uh, nou, dat is een wens van vele jaren, waar ook jaren aan gewerkt is om dit te bereiken. En uh, uh, wij zijn nu elke dag bezig om vijf programma's per dag op te nemen. Dus ik ben van... Je hebt, nee, als je het nou al donker is, lopen we de studio af. in. En als, ik, als ik eruit ga, is het weer donker natuurlijk nu. Ja, komt koken dan niet je neus uit? Eh, uh, zo, na, nee, zo dat, verveelt, dat verveelt echt nooit. En elk nee? gerecht is weer zo anders. En Ja, dat is, dat is mijn leven. En dan zeg je na de opname even een hapje eten? Ja, met elkaar. Nou, wat we net hebben. Eens we proeven. Nee, nee, nee, dat nooit. Nik, niks tegen fastfood als het goed gemaakt is. Nee. Hoor. Maar um, wij zijn er ook heel erg op om uh, met 24 Kitchen niets te verspillen. Qua ingrediënten niet, maar ook niet qua gerechten. Dus alles wordt gegeten, verdeeld, desnoods meegenomen naar huis ja. door collega's om familieleden te laten proeven. Kijk. En vaak eten we achteraf nog even gezellig wat met elkaar. Paat, straks uh, graag, uh, graag verder met je. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. De vliegende kip uh, bij oude bekende Jules, Jules van der Wart. Ja, kun je wel stellen. Ze zijn nu net een beetje rustig, maar ja, dat moet ook. Ze worden een dagje ouder natuurlijk. Er zijn het strekken en alles, want zometeen gaan Paul Haarhuis en Jacco Elting een, een demonstratiewedstrijd uh, spelen. Met uh, Mansour Barami en met uh, Henri Leconte. Ivan Lendel is hier ook en Stefan Edberg. Jacco Elting is nog lekker aan het praten in het Engels. Maar Jacco, ja, we zijn nu live in de uitzending. Uh, okay. Ik zie geen zenuwen bij je, maar dat was 10, 15 jaar geleden wel anders, denk ik. Ze nou, dus zijn er nog steeds wel, moet ik eerlijk zeggen. Je weet natuurlijk nooit wat, wat je met Barami en Leconte kan verwachten dat er gaat gebeuren. Maar we zijn niet meer zo zenuwachtig omdat je weet: van nou, je krijgt wel een kans om in die wedstrijd te komen. En dat krijg je natuurlijk bij toptellers niet meer, want dan wachten ze niet op je. Ja, maar ook niet meer, denk ik, omdat het al voor de tiende keer georganiseerd wordt. Hè. Het is al een beetje routine aan het worden. De dag dat het routine is, dan uh, sta je ernaast. Dus uh, nee, het is absoluut geen routine. Het is uh, iets wat je steeds elke keer toch weer met veel beleving en veel plezier moet, uh, moet gaan doen. En uh, zodra het routine is. Dan is het voor jezelf niet goed. Mensen merken dat direct. Eh, of het nou op de baan is of op de tribune of uh, in het Vipdorp. Dat maakt niet uit. De dag dat je routine overgaat is het sloes. Ik zie Paul handtekeningen zetten op uh, hele grote ballen. En op t-shirts en zo. Want ja, die uh, worden zo meteen het publiek in, in gegooid. Uh, waarom zijn jullie eigenlijk van uh, Eindhoven naar Apeldoorn verhuisd? Uh, omdat uh, de locatie waar we in Eindhoven waren, uh, negen goede jaren, uh, werd te klein voor ons. De toernooien, de denk even een weinig grote evenement die nog echt groeit. En de infrastructuur daar zou op de kop gezet worden daar in de omgeving van Eindhoven. En uh, belangrijke reden, maar ook we willen toch wel graag meer naar boven toe. Omdat we heel veel landelijke uh, sponsoren of partners hebben. En het is natuurlijk een stuk makkelijker om uh, in het centrale gedeelte bij Apeldoorn mensen uit te nodigen. Parkeren parkeer is hier beter. En het is een stad wat ongeveer een kwartier bij mij thuis en ons kantoor vandaan is. En dat betekent dus dat we daar toch ook veel meer controle op kunnen uitoefenen. En daar toch veel meer dingen mee kunnen doen. En uh, dat is voor ons dus, uh, wel heel erg belangrijk gebleken. Boven jou is wat verder, hè, want jij komt toch uit Eindhoven? Ja, voor mij is het wat verder. En, uh, uh, nou, doe ik negen jaar uh, wat Jacco gedaan heeft. Negen jaar naar Eindhoven komen. Nu ga ik gewoon negen jaar naar Apeldoorn komen. Ja, je pakt je tas, want we gaan lopen naar het kort. Om half één moet je spelen, live. Uh, het is ook allemaal uh, te zien op, uh, op televisie. Ik zag gisteren wat op Sport 1. Waar is het nog meer op te zien? Het is op uh, RTL4 uh, vandaag te zien. Het is uh, livestreaming. Uh, Sport 1 is te zien. Uh, dus uh, het is op uh, veel uh, kanalen eigenlijk te zien. We zijn. Uh, uh, ja, heel aanwezig, laat ik het zo zeggen. Maar het verschil met, uh, met, met 10, 15 jaar geleden als je een kort oploopt... want ik kan nu gewoon met jou meelopen. Dat had uh, op Wimbledon, denk ik, nooit gekund. Uh, ja hoor, dit jaar, als jij uh, komt, volgend jaar op Wimbledon bent... en uh, wij lopen naar een wedstrijd, kun jij rustig met me meelopen. Maar inderdaad, praat je over uh, de officiële Tour... Uh, dan uh, is het toch net even wat nog meer... Uh, uh, ...de wedstrijdspanning van de focus. En nu is het... Uh, uh, ...dit is ook een evenement waar mensen vermaakt willen worden en, wo en vermaakt worden. Dat zie ik ook, want we lopen nu in het VIP-dorp. Mensen hebben net uh, lekker geluncht en wat gedronken. Gaan zo naar de wedstrijd kijken. Dat komt er ook allemaal bij kijken. Ja, absoluut. Wij merken heel uh, erg dat uh, de Avast Tennis Classics een business-to-business -business evenement is. Waar veel uh, zakelijke uh, relaties op afkomen. Waar de sponsoren graag hun relaties voor uitnodigen om daar te netwerken. En meteen ook uh, tennis te zien. En goed tennis. Maar het is wel een combinatie van alles. En daar is het, het netwerken, maar de entertainment en toch hele grote tennisnamen. En ik bedoel, Edberg en Lendl zijn natuurlijk wereldwijd grote tennisnamen. Ja, dan uh, is, is het gewoon een heel mooie, uh, ja, ja, een soort form, format. Waar we ja. hoe, hoe je van een, en het was een niche wat nog in Nederland helemaal niet georganiseerd werd. Want we hebben natuurlijk wel Ahoy uh, voor het ABN AMRO toernooi. En we hebben natuurlijk uh, Rosma al gehad en we hadden de Dutch Open. En dit, de AFA is daar perfect toernooi wat erbij past. Ja, en dan denk ik van jou, de voorbereiding als je het ziet met stretch en zo. Je bent nog even fanatiek. Volgens mij ben je nog geen gram aangekomen vergeleken met 15 jaar geleden. Uh, inderdaad, Ik ben uh, inderdaad uh, denk ik geen kilo aangekomen sinds die tijd. Terwijl ik wel uh, veel, veel minder train, maar dat is ook een beetje mijn lichaamsbouw. Uh, daar heb ik een beetje geluk mee. Ja, en ik probeer ze dus nu en dan nog wel een beetje de tennis, dus ik blijf wel fit. En, uh, maar ja, je moet natuurlijk wel een beetje. Ik heb nu inmiddels, uh, even kijken, uh, even drie dagen erop zitten en uh, vijf wedstrijden. Nee, ja, vijf wedstrijden. En nog uh, zes uur gehad met sponsoren. Dus ik voel het wel in mijn lichaam dat ik wat gedaan heb. Meer dan als normaal uh, ik doe in, in een paar dagen. Dus ja, dan moet je wel even een beetje stretchen, een beetje voorbereiding. En uh, dan zal deze dubbel eigenlijk voor mij ook een hele fijne warming-up zijn. Uh, voor mijn lichaam voor de singelfinale van straks. Over 20 meter ga je het kort op. Ik zou zeggen: succes. Ja, dankjewel. We gaan er een uh, leuke wedstrijd van maken. En uh, dat zal zeker gaan lukken met deze twee clowns die erbij zijn. Dus uh, hartstikke goed. Dank je. Jij ook. Haarhuis haar Elting uh, op de baan in uh, Apeldoorn. Ja, als je sport blijf je slank, uh, Rudolf van Veen. Jij bent ja, ook Je zei net, ja. ja, dan proef ik dit en dan proef ik dat. <laughs> en ondertussen zit hier een heel slanke meneer <laughs> in de studio. Hoe doe je dat? Nou, je moet, je moet niet alles zelf stoppen. En het is ook een soort van gezond verstand. Weet je, ik kom nooit in de cafetaria. Maar ik, je zult mij nooit in de supermarkt door de, door de gang zien wandelen waar chips liggen. Ik heb in die gang niks te zoeken, dus hoef ik er ook nooit doorheen te lopen. Ja. Maar en eet dan, dan ook altijd gezond? En alleen benzine. Ja. Uh, ja, maar ik, ik ben fan van de banketbakker. Hè. Zo heeft iedereen zijn, zijn, zijn, zijn, ja. zijn, zijn, zijn liefhebberij of zijn afwijking, hoe je het wil noemen. Ja, Ik ben echt dol op, op, op koek en, en, en gebak. En, maar dat eet je niet elke dag. Ik realiseer mm. dat dat is een verwenmoment. Um, ja, en, en ik zie dat ook. Een, een ander drinkt graag een, een paar glazen bier misschien. Doe je ook en niet? Ik heb echt nee. een gebak en taart. Maar niet elke dag. Nee. Het nieuws. We gaan een rondje uh, langs de velden maken, langs de media. Maar goed, ja, ik ga je even bijpraten, want je had dus niet veel tijd uh, deze week om, uh, <laughs> om veel te goed, volgen. Ja. Nou ja, sinds deze week uh, kent Nederland een nieuw dagelijkse middagtalkshow. Vijf op twee heet dat programma, elke werkdag met een andere presentator op Nederland 2. En een wekelijks uh, thema, op maandag Katharine Keil, op dinsdag Sipke jan de rest van de week Jurgen Rijman, Diebertje Blok, Lucille Werner. De kijker heeft de talkshow alleen nog niet echt gevonden. Gemiddeld waren er deze week zo'n 80.000 kijkers. Misschien waren de onderwerpen te zwaar voor het uh, vroege tijdstip. Vijf presentatoren, vijf dagen in de week. Dit is Vijf op Twee. Het is vandaag donderdag, dus hier is dieuwertje. Stel je voor, je vader, je moeder, je man moet de cel in. Als familie word je meegestraft. Er is weinig hulp... En er zijn vaak hele grote, bijvoorbeeld financiële problemen. Dit is 5 op 2. Nou, volgens de uitzendende omroep krijgt de talkshow de kans om te groeien. Voorlopig trekt de herhaling van Paul Witteman op hetzelfde tijdstip... ander net het uh, dubbele aantal... Uh, Kijkers, misschien moeten we een kok in. Dat zou maar zo kunnen natuurlijk. Uh, nou, of, ja, maar niet overal. Hè? Want nee? je, hebt, je, hebt al, je hebt al te veel programma's, vind ik, die, die, die een alibi-kok neerzetten... Voor, voor een klein culinair sausje waar wat uiteindelijk te, te veel naaperij is. Dat vind ik ook jammer. Want hoeveel mensen, heb je daar al een idee van kijken naar 24 Kitchen... Uh, ik, ik weet daar zelf niets van, omdat ik te veel bezig ben geweest... met de programma's maken. We zijn net een week gestart. Ik weet alleen dat we gisteren uh, 15.000 bezoekers hadden... alleen al voor de website 24kitchen.nl. Wat echt heel veel is. En op, op, op één dag dat de, de app op je, op je mobiele toestel van 24kitchen... Mm -hmm. die gratis down te loaden is... dat die gelijk in de top 10 stond van, van Apple deze week. Van alle de uh, apps. Een paar, paar jaar geleden maakte jij Taste, uh, taste, taste uh, live. Yeah. Uh, en dat had teleurstellende kijkcijfers. Uh, frustreert je zoiets? Uh, nee, wat mij frustreert is, is. Mijn frustreert is een groot woord. Ik vind het typisch. Uh, wat, wat, kijk, de eerste uitzending trok toen 150.000 kijkers. En in plaats van dat uh, van die, van die, van die, van die, van die onzinrubrieken als, als, als mediacourant zetten. Van God, wat een prachtig programma. Wat, wat met veel liefde en respect gemaakt. Zetten ze teleurstellende kijkcijfers voor, voor de Taste of Life. Mm. Ja, het is de. Ze letonkie felle muziek. En, en uh, dat glas is bij veel media. Ja, vind ik ook wel azijnpissers, eerlijk gezegd. Ja? En vind ik vind ik echt zo. En uh, als, je, als je de tendens neemt... dat 150.000 mensen met heel veel liefde en plezier... naar een prachtig, mooi, respectvol programma hebben gekeken... zo zou je het ook kunnen zeggen. En de mm -hmm. Taste of Life heeft 36 verschillende landen aangedaan. Hebben we twee jaar lang gemaakt en is uiteindelijk uh, bij culinaire liefhebbers... maar ook bij televisiemakers vaak uitgeroepen... als een van de mooiste programma's ooit gemaakt. BBC-niveau wordt dan mm. gezegd, niet door mij, maar door, door cameramensen. Ja. En elke cameraman in Nederland wil graag de Taste of Life dat Travel of Basics draaien. Dus wordt maken. Ja. Omdat iedereen vooral het maken van dat programma zo bijzonder vindt. En dat, dat is ook een opsteker, hè? Over de BBC gesproken, uh, daar moet fors, uh, fors bezuinigd uh, worden. Uh, de besparingsadem uh, wordt daar goed in de nek gevoeld op tijd termijn verdwijnen 2000 banen. Mensen moeten afvloeien, maakte de directie deze week bekend. Volgens de directeur moeten in vijf jaar tijd... de kosten van de omroep met 20% zijn uh, gedaald. Vorige week was er ook een speciale uitzending van Live for You... het programma waar uh, Rudolf de Zoka mee werkt. De uitzending stond in het teken van de John Kruikamp Musical Awards... De prijzen werden de afgelopen jaren uitgereikt bij de Avro... maar die wilden dat dit jaar niet doen. Dus uh, ging het uh, hele circus naar het programma van Carlo en Irene. Maar afgelopen maandag liet Sanne Kraaikamp... dochter van naamgever John Kraaikamp weten... niet blij te zijn met die uitzending. Ik vond het een blamage. Het is live in cooking. Ik bedoel, het, het enige wat miste was Rudolf met zijn potjes en spannetjes. In niets leek het op het mooie gala wat het ooit geweest was. Als papa dit hierbij was geweest, die was uh, zonder twijfel tijdens een commercial break opgestaan. En die was naar huis gegaan. Zonder twijfel. Heb je nog gekeken? Want je was er dus niet live nou, bij. Ik heb uh, De reden waarom ik er niet live bij was... is dat wij de, de dag daarvoor de, de grote lancering hadden. Twaalf uur live programma gemaakt. En ik heb twaalf uur aan de, de klok hmm. rondgekookt voor Villa Pardous. Waarmee we 70.000 euro hebben opgehaald voor Villa Pardoes. Wat is Door, dat Villa uh, Villa Pardoes is een vakantiewoning in Kaatsheuvel. Hmm. Voor gezinnen die een kind hebben tot... Elf jaar met een levensbedreigende ziekte. Dus die mensen hebben al zo'n ziektebeeld ondergaan. Die hebben niet eens fut om aan vakantie te ja. denken. En die worden uitgenodigd om een week lang gratis op vakantie te komen. En daar zijn doktoren, uh, die zien er niet uit als dokter, snap je? Een bed ja. waar je in getakeld moet worden als kind... is dan in één keer een raceauto. Dus mensen zijn echt even, even een week los van de ellende. En uh, de, als ambassadeur daarvoor vond ik het een goed moment... om de lancering van 24 Kitchen, de zender, te ja. koppelen aan... Cook around the clock. Een keer de klok rond. Maar goed, da daardoor lag daardoor ik was je er niet. Tegen de tijd, inderdaad. <laughs> nee, okay. uh, toen, toen, toen, toen zag ik het bed voor me eerst. Ik heb mm. er natuurlijk wel um, um, een klein stukje van teruggezien. En ja, als je Carlo en Irene in een programma zet, is altijd. Dan weet je wat je krijgt, yeah. lijkt mij. Dus dat had mensen. had mensen niet van tevoren kunnen bedenken. <laughs> ja. En uh, de berichten die ik gehoord heb, is dat. Um, uh, stageholding en de. de, de de mensen achter de musicals wel blij waren. En uh, ja, Carlo en Irene hebben, hebben hun eigen manier van doen. En dat hebben ze ook daar gedaan. Dus maar rond die programma's zit altijd een goede catering. Hè? Uh, ja. Jij hebt, jij hebt uh, uh, gewerkt bij een uh, uitreiking van een. Oscar-prijzenfestival. Ja, in 2005 festival, was dat. Ja, ja klopt. daar heb je de desserts gemaakt, meen ik? Ja, klopt. Voor 1700 gasten van uh, het uh, Governors Ball. Ja, en ja. dat zijn beroemde beroemde. Wat maak je voor dat soort mensen? Ja, wat ik toen heb gemaakt, kijk, dat was voor mij een uitdaging, want Wolfgang Puck is de vaste chef-kok van de Oscars. En omdat in Nederland iedereen het altijd heeft over de jurken en de, en de films, dacht hij van, niemand heeft het ooit over dat geweldige menu wat gemaakt wordt. En dat is waanzinnig. En uh, daarom wilde ik dat heel graag van dichtbij meemaken. En dan kun je het beste doen door gewoon te werken. Maar Oprollen en doen. En wat heb je gemaakt? Ik mocht uiteindelijk een, een chocoladedessert maken: een uh, Italiaans amandelbiscuit, helemaal gesookt in, in uh, espresso, met daarbij een gezouten karamel, dus suiker gecarameliseerd, afgeblust met room en een klein klontje boter erop, lichtjes met zeezout, zodat die karamel zo lekker zo in je mond vloeit als je zo'n stukje ervan eet. Met een heel lekkere, zacht smeltende melk met daarop een klein Oscar-chocoladebeeldje met bladgoud gedecoreerd. Ja. Kun je proeven op de radio? Ach, ja, als, je, als je een beetje smaken kunt voorstellen, natuurlijk wel. Ik bedoel, um, mijn motto is ook... Uh, uh, desnoods klets ik het lekker. <lacht> nee, maar, weet je, het nee. hoort erbij. Weet je? Het, is, ja. het, is, het is niet anders. Als mensen over muziek praten... ik vind het een, altijd een hele goede vergelijking... omdat muziek ook zo binnenkomt bij je en iets doet met je... Hmm en mensen een nummer aankondigen... of vertellen over hoe het, hoe het, hoe het tot stand is gekomen... of gecomponeerd, dan krijg je, kun je niet wachten. Dan wil je de dansvloer op. Dan oké, okay, zet die plaat op of start Ja, oké. Okay. Kijk, op, Als je op de radio ja. mooie muziek hoort... of muziek die jou ligt, zet je de radio harder. Maar hoe ja. doet een televisiekok dat... als die bezig is met een recept voor de kijker? Oh, weet, weet je hoe ik het zie? Ik, nou. ik visualiseer zelf. En of dat nou uh, uh, uh, uh, smaakvol is of niet... dat mag iedereen <lacht> zelf oordelen. Ik visualiseer alle kijkers altijd... dat ze op hun knieën voor het beeldscherm zitten. En op het moment dat ik een als je net ergens overheen, over de bloemkool heen giet... dan denk ik toch echt dat iedereen thuis zijn televisiescherm af zit te likken. En dat we eigenlijk een beetje, nou ja, uh, foodporno... Maar dan, maar dan misschien in beleefde vorm, in die zin... dat ik heel erg op de verleidingstoer ben... Ja. en dat ik te wapen ga om mensen echt... ik doe dat met een bijbedoeling. Ik hoop met heel mijn ziel dat mensen dat gerecht gaan maken. Je maakt het hoorbaar. Deze week werd voor de derde keer de Sonja Barend Award uitgereikt... voor een televisieinterview van Historische waarde. Eenmalig gisteravond de terugkeer van Sonja op zaterdag met prijswinnaar Nieuwsuurpresentator Twan Huis voor een gesprek dat hij in augustus had met uh, de vroegere luitenant-kolonel van Dutchbed Tom Karremans, over Srebrenica natuurlijk. Twan Huis uh, was er blij mee, Twan, en wie gaan we bedanken? Het gesprek was niet mogelijk geweest zonder uh, Monique Wijnels die hier zit... ...redactrice Dennis die de camera heeft gedaan... ...en zonder de hoofdredactie van Nova en Nieuw Nieuwsuur... ...die altijd dit onderwerp op de kaart hebben gezet. En ondanks tegenstromers, Ribrenza is wel eens een tijd uit het nieuws geweest. Mocht ik het toch altijd maken, want we hebben er veel onderwerpen over gemaakt... ...dus ik ben heel trots dat het programma de ruimte heeft gegeven om er weer eens op terug te komen. U hebt het denk ik wel gehoord, donderdagavond is Meta de Vries overleden. Ze stierf aan kanker na een kort ziekbed... De loopbaan, de radioloopbaan, begon in 1964. En een paar jaar later werd ze de allereerste vrouwelijke disjockey op Hilversum 3. Jarenlang werkte ze voor de AVRO, voor diverse regionale omroepen. En recent nog voor Omroep Max. Tot voor kort sprak ze in opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme toeristische tips in. in het weekend te horen op Radio 1 en op Radio 2. Luister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 ja. veel Met de, met de, de, de uitgangstips en zo maar ja. altijd. Zij was radio. Zij was de stem. Heerlijke stemmen. Ja, ja, prachtig. Ja, ja. We moeten hem missen. Dat, we dat maar niet, uh, niet vergeten. Nee. Je bent, uh, Rudolf, sinds deze maand meer dan ooit op televisie te zien... via 24 Kitchen. Uh, het zijn uh, uh, programma's die de klok rondgaan. Er is tijd voor drie simpele gerechten. In de makkelijke maaltijd legt 24 Kitchen uit hoe u eenvoudig en voordelig toch een overheerlijke en gezonde maaltijd kunt bereiden. Makkelijk, snel en lekker. Zeven dagen per week. In The Taste of Cooking deelt meesterkok Angelique Smeink haar geheimen over hoe een echte culinaire maaltijd te bereiden. Koken is echt mijn lust en mijn leven, maar bakken heeft altijd al iets speciaals gehad voor mij. In Rudolfs Bakery vertelt Rudolf van Veen over alle ins en outs van zoet en hartig bakken. Nou, ik ben er echt trots op, want hij is prachtig gelukt. 24 Kitchen verrijkt uw leven. Uw keuken zal nooit meer hetzelfde zijn. De programmadirecteur van 24 Kitchen is Jan Dekker. Uh, goedemiddag, meneer Dekker. Goedemiddag. Uh, u bent... Uh, u bent uh, uh, een fan van die zender. U bent, meen ik, ook de, de initiator. Wat bewoog u om uh, zo'n kanaal te beginnen? Het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, geboren uit frustratie. We hebben een aantal jaren geleden hele mooie programma's gemaakt. En als je dan een telefoontje krijgt uit Londen van de BBC... die aan je vraagt, wie zijn jullie? Het is nou, een heel klein productiehuisje in Nederland... En ze zeggen, goh, jullie maken programma's op het niveau van de BBC... ben je daar wel onvoorstelbaar trots op. Terwijl je in Nederland die programma's dus niet in de avondprogrammering... bij de huidige zenders verplaatst krijgt. Hmm. Dan denk je, oké, okay, dan moet het toch beter kunnen. En eigenlijk is dat een on onder andere de oorzaak dat we verder zijn gaan kijken. En hebben we gezegd, nou, als we ze dan in het huidige bestel niet kwijt kunnen... dan maar zelf een zender beginnen. <lacht> nou doe je dat natuurlijk niet over één nacht. Nee. Maar dat is eigenlijk wel de oorsprong van het ontstaan van 24 Kitchen. Dat begrijp ik, maar dan ga je denk ik ook na, is daar een markt voor? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Als je wereldwijd kijkt wat er op dit moment met ons eten gebeurt... en je ziet dat in de hele wereld zeg maar, iedereen steeds zieker wordt, niet alleen van eten, maar vooral ook wel van eten... He, zeg maar, als onderdeel uh, ja, van onze dagelijkse behoeften. we moeten toch wat voor innemen... is eten een klein beetje verworden tot maagvulling en zijn we iets vergeten. Namelijk stil te staan bij de kaart van kwaliteit... Terwijl het gevecht in de supermarkt alleen maar wordt geleverd op de P van prijs. Ja, en maar... de kwaliteit vliegt achteruit. Zeg maar die P is voor u ook uh, belangrijk. De P van, hoe, uh, als handvraag, hoe krijg ik die zender rendabel? Ja, laten we eens beginnen met het feit dat in ieder geval Fox International Channels onze partner, zeg maar, gekozen heeft voor in ieder geval de lancering van deze zender in Nederland als eerste. Daar enorm in investeert, en dat doen we gezamenlijk overigens. En omdat wij het volste vertrouwen erin hebben dat er op dit moment enorm veel behoefte is aan uitleg over eten. Wat is eten eigenlijk? Waar komt het vandaan? En wat is er met mijn eten gebeurd onderweg? Nou, dat zijn hele belangrijke vragen waar de samenleving antwoord op wil. En het antwoord is tot nu toe niet gegeven. Ja, en dat gaan wij wel doen. Ja, maar de vraag was: hoe krijgt u hem bekostigd? Wij krijgen hem uitstekend bekostigd. Wat denkt u van de verse industrie alleen al in Nederland? Dat is een miljardenindustrie. De mooiste producten, laten we zeggen, tomaten. Paprika's, komkommers worden in Nederland gemaakt. Dat, dus dat Alleen zijn uw sponsors? Dat zijn partijen die straks met ons zeg maar, in de oh. programma's eh, zeg maar, dus, gaan meebetalen aan de programma's die we gaan maken. Dat klopt, ja, ja. Uh, en, en dan moet je gezichten hebben. Rudolf van Venus is, uh, is binnen. Uh, uh, topkok, meesterkok. Uh, uh, hebt u meer mensen van naam en faam? We hebben Angelique Smink, eveneens, meesterkok. Een van de twee vrouwelijke meesterkoks van Nederland. En we hebben gekozen voor een misschien ook alweer gedurfde uh, zeg maar, uh, standpunt. We hebben gekozen voor nieuw, jong talent. Ja. Wat wij heel belangrijk vinden, is dat al onze koks op televisie straks gaan motiveren. En niet eerst hun ego binnenkomt en dan vervolgens misschien een tijdje niks. Wij willen mensen hebben die hun kennis willen overdragen ja. op de kijker. Maar ja, u weet, uh, weet natuurlijk als, tele als televisieman uh, dat je wel bekende gezichten moet hebben uit binnen en buitenland. En wie hebt u dan? Nou, dat kan ik u in ieder geval vertellen. Inmiddels is het persbericht eruit dat wij... Uh, zeg maar afgelopen week een exclusieve overeenkomst hebben getekend... met Jamie Oliver. Voor de komende vijf jaar... Jamie Oliver heeft zich exclusief verbonden aan 24 Kitchen. Maakt hiermee dus een overstap van het huis waar hij zat... nu naar 24 Kitchen. En daarnaast hebben we nog een, vier, een viertal zeg maar, grote namen ja. getekend. Bill Granger, Donna Hay, Anthony Bourdain en Annabel Langbein. Internationale chefs die iets te vertellen hebben... die, die, ja, die gaan voor vers die uiteindelijk zeg maar dat ook in hun roots hebben zitten. Mm. En dat past 100% bij 24 Kitchen. Ja. Eerlijk ja. over eten en vers <laughs> eten, daar gaat Goed, het om. Wat eten we vandaag? Ik dank u wel, uh, Jan Dekker. Succes met uw zender. Uh, en, en, en leuk, uh, uh, leuk dat, uh, dat Jamie en uh, mevrouw Langbein uh, naar binnen komen. In de keuken. Ja, ik, ik zag uh, Rudolf van... Dank u wel, Rudolf van Veen. Uh, ja, maar jij wist dat natuurlijk al. Ja, ik wist het natuurlijk ja. <laughs> Maar hij hield uh, nog even je mond over. Uh, ja, ja jij, jij, jij wordt ook gelijk enthousiast. Ja, Jamie ja, Oliver vet. ken ik wel. Maar Anna Langbein, uh, het spijt me. Ja, dat geeft niet. Don, Donna Hay, um, uh, Bill Granger, Anthony Bourdain, Dat zijn allemaal mensen die, die uh, uit Amerika, Australië en Groot-Brittannië... het hart zo op de juiste plaats hebben. Kok zijn, maar vooral vanuit een dienend karakter. Graag goed willen. Motiveren. Eh, het, het juiste maar ook niet, niet bang zijn om, om te zeggen: Nou, dat, die kip is volgespoten met water en, en, en, en kunstmatige eiwitten. En, en die moet je niet nemen, maar kies, kies voor, een, voor, voor een natuurlijk opgegroeid ja. of zo. Daarmee krijg je natuurlijk ook ja. soms wel eens de voeding. Ja, gaan, gaan jullie ook die kant tegen? op? Gaan jullie die kant op? Geen ook knallen uh, uh, vlees? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. En gewoon ook laten zien. Uh, nou is, we hebben verschillende ja. programma's. Niet elk programma. Uh, uh, Hoeft, laten we zeggen, ten strijde te trekken. We zijn uh, motiverend. Ook niet, ja. niet zo met het vingertje wijzen, want dat heeft helemaal geen zin. Uh, iets, een veelgehoorde vraag van mensen: Rudolf, hoe ga je om met. Uh met je programma Bakery. Want uh, van, van een taart word je niet vanzelf slanker. Dat nee. klopt ook. Maar binnen het hele palet is er ook ruimte voor sociale calorieën. Om het maar zo te zeggen. Uh, maar een programma als de Taste of Life Basics gaat heel erg op zoek. Van hoe groeit mijn prij, Waar komt die vandaan? Wat zijn de mensen die prij verbouwen? Dus jullie zijn uh, ook heel de... milieubewust uh, in dat opzicht ja, bezig. Ja, ja. Ik, uh, ik wil dadelijk een bord uh, op tafel zien. Wat eten oh, we heerlijk? vanavond? Want uh, het is zondag. Je wilt niet te lang in de keuken staan. Maar je wilt toch lekker en gezond eten. Zo dus is het. Uh, laat me nou, maar maar eens komt kijken. Hoor. We gaan, ja, ga jij iets bedenken? <laughs> Dan gaan we eerst even naar Ron Vergouwen, onze TV-recensent. Uh, uh, de televisie natuurlijk, uh, Ron, de afgelopen week. Je hebt weer uh, veel gezien. En uh, vooral ging het deze week over de bescheidenheid van sommige tv-makers. Was er nog wat op tv deze week? Kastie kijken met Ron Vergouwen. Het mooie aan televisiemensen is dat ze nooit zichzelf... of hun programma in het zonnetje zetten. Of zichzelf nooit op de borst kloppen. Neem nu De Wereld Draait Door. Daar zat afgelopen maandag de nieuwe vrouwelijke hoofdredacteur... van het zakenblad Quote. Matthijs vroeg haar wat haar plannen waren... om het blad weer wat meer op de kaart te zetten. Hoe ga je dat doen? Ik ga het ook niet weggeven, sowieso. Jawel, dat moet. We nee, het in gesprek helemaal dood. Nee. Wat wil ze nou echt in het heilige der tv-heiligdom... De wereld draait door geen primeur geven, dat is toch een schande? Hoe durft ze? Matthijs en zijn tafelheer Jan Mulder waren terecht perplex. Jan, red jij je hier ja, nou eens een lekker? Ja, ja. Jij bent de charmantste man van Nederland. Red dit gesprek red dit nou eens even. Nee, dat kan ik niet meer, nee, want ze werkt niet mee. Nee, Heb ik het weer je gedaan? Je bent niet mee. Ja, ja, ja, nee, maar, jij werkt kijk, lekker Als je mee. in de wereld draait, doorkomt, moet je een klein primeurtje hebben. Dat, dat snap je toch ook wel? Moet... Iemand die het in het leven ook bijzonder goed met zichzelf getroffen heeft... is Priscilla Nazi. U kent haar misschien niet. Het is de dochter van Patti Bart. Die zich na een aantal jaar van de spotlights en van haar moeder heeft afgekeerd... omdat ze er genoeg van had. Tijd voor een nieuw leven buiten de media, vertelde ze deze week in een lang interview in het BNN-programma Je zal het Maar Zijn. Ja, dat voelt gewoon heel fijn. Ja. Om dit echt te gaan doen zoals ik het wil. Ja. En wat is dat dan die behoefte van jou dat je nu die plek wil hebben... en dat jij dat allemaal gaat bepalen? Omdat ik dat uh, heel naïef en stom uh, te vaak heb opgegeven... zeg maar, mijn, mijn eigen ding. En altijd voor de dingen ben gegaan van anderen. En nu is het een mijn nieuwe leven. En nu eventjes hoe, uh, hoe nas je dat wil... Alles is U hoort het, het is altijd al een bescheiden meisje geweest. En iemand die ook echt niets moet hebben van de wereld van de showbiz... is de echtgenoot van Martijn Krabé, Amanda. Je ziet haar nooit in talkshows. En ja, dat ze nu opeens in de Playboy staat. Men wilde haar gewoon zo graag, vertelde ze bij Boulevard. Ik vind zelf de post heel erg mooi, ja. Ze hadden mooie foto's. Ja, en dan Yvonne Die liet afgelopen dinsdag in een gesprek over zijn theatershow in Parijs... in Pauw en Witteman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 Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. In Italië nu, nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt... en in België sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen. Ik denk als ik kijk in de spiegel... daar staat een geweldig... Ik ben een soort meneer geworden hier, omdat ik goed Frans spreek. Misschien toch wel de doorbraak. Want uh, Toe Paris zat hier, grote regisseurs die met Yves Montand gewerkt hebben. Want daar ging het over. Maar sowieso uh, heb ik de afgelopen weken hier in programma's gezeten waar ik graag nog een keer wat over kon vertellen. Ik heb al die banden meegekregen. Maar geloof maar voor mij, het was unaniem een belachelijk groot succes. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Voor een kerel met zoveel talent. Ja, en eigenlijk zou Ivo daar de afgelopen donderdag... wederom over komen vertellen bij Jeroen en Paul. Maar ja, heel vreemd. Hij vond dat hij al genoeg aandacht had gehad. Morgenavond zijn wij er weer. Maar niet zoals eerder aangekondigd deze week met Ivo Want die heeft laten weten dat er deze week wel genoeg Ivo is geweest. Dus die wil nog uh, even wachten. En dan tot slot het overlijden van Steve Jobs... Kijk, we wisten al dat de fans niet al te hoog van de toren bliezen over hun held. Ja, en Deze week bleek dat ook journalisten hun adoratie over jobs goed verborgen wisten te houden. Zoals Sandra Schuroff van het RTL Nieuws. In 1984 kwam Apple voor het eerst met een muis. Apple kwam met de muziekspeler, de iPod en met de iPhone. Een logisch gevolg was de iPad, Allemaal veel duurder dan de concurrent, maar ook veel cooler. En vaak makkelijker in het gebruik. Ja, maar eigenlijk dacht ze stiekem... God is overleden. Ja, en ook in De Wereld Draait Door hadden ze aan Jobs overlijden... slechts de hele uitzending gewijd. Ach ja, Steve Jobs was over zijn eigen succes eigenlijk zelf ook behoorlijk bescheiden. Many of us have been working on Macintosh for over two years now. And it has turned out... Insanely great. Ik denk dat zelfs Yvonier dat niet beter had kunnen zeggen. Kastje kijken met Ron Vergouwen. En terug te luisteren, desgewenst op onze site deperstribune.nl. Rudolf van Veen, meesterkok. Uh, Rudolf, wat eten we vanavond? Ja, wat eten we? Het is zondag, dus je kunt niemand meer op, nee. op boodschappen doen, uitsturen. Dus dan is het een soort van. Uh, trek je koelkast open en, en, en mm. kijk in je, in je groentemand. En, maar vooral niet naar de snackbar. Uh, nee, ja, waarom Sorry, uh, toch? Nee hoor, uh, Die okay. aardappels kun je toch gewoon zelf schillen en snijden... en in reepjes snijden en even frituren in olie. Dat, dat, dat is, dat is ja, geen punt. Doen we erbij maar weet je, je kunt een maaltijdsoep kun je van bijna alles maken... Als je, als je wat dan ook van groente hebt... begin met het aanfruiten van een gesnipperd uitje... en een teentje knoflook in een klein scheutje olie... Uh, doe daar één of twee eetlepels bloem bij... Als je, als je een wat gebondere soep wil hebben. Doe daar de groente bij die je hebt liggen. En dat kan echt alles zijn, of het nou spitskool is... of champignons, of, of, of gewone soepgroente... Alles of een prei, plakken. of koolraap. Ja. Doe het erbij, noem het desnoods geluksoep, Want dat is, het, is, dat is, ja. het, is, het is lazy Sunday afternoon dan. En doe daar, doe, doe daar water bij uh, en of bouillon. En hopelijk als je bouillonblokjes hebt... heb je de juiste met niet te veel uh, foute dingen erin. Die zijn goed in de natuurvoedingswinkels te vinden... Want je bent uh, geen pakjesman, hè, zal ik nou nee, zeggen. Nee, ik kook niet met de schaar. Nee, nee? nee ik kook wel ja. met een pollepel of met de garde. Dat met, met nee. ja. is, is uh, een van de redenen waarom je ook uh, dacht... Van live and cooking destijds, uh, dat gaan wij nu doen. Hè? De nee, dus druk van de sponsor is, is, werd is, groot. Is, is wel lang geleden, maar in dat, ja, ja. dat speelde destijds. Daar zijn we lang overheen. Maar, maar, maar het was wel een ja. principiële kwestie. Ja, ja, puur, puur, ja. Sponsor, puur principe. Puur ja. principe. Ja. Geen, geen strijd of oorlog of wat dan in die zin. Niks akelijks, dat doe ik weer niet. En moeten we ook af van ons vaste ritme op zondag... dat we met bord op schoot broccoli prakken met een aardappel... Een Want ja een gehaktbal. Veel mensen hebben, hebben gemiddeld, wel door velen onderzocht, hè, ook, ook bij jou zie ja. ik, uh, zo'n nou ja, zeven zo tot tien recepten waar ja. mensen steeds op terugvallen. En daar is een programma bij 24 Kitchen als de makkelijke maaltijd nou juist voor, om gewoon elke dag twee tips te laten zien van gewone, normale, gewone mensen eten... zoals ik dat zeg, wat heerlijk is, vers bereid, wat niet te moeilijk is... waar je geen avontuurlijke strooptochten voor af hoeft te houden... om aan de ingrediënten te komen. Nee, want Zodat je moet ook, je ook, je moet ook iets... met de zaterdagboodschappen weer denken... van dan moet ik eerst daar naartoe en dan moet ik weer vers daar halen. Dus laten we maar een blik meenemen. Uh, nee, dat blik hoeft niet. Laat nee, die blik hè? openen, maar gewoon liggen. <lacht> Nederland is een groenteland. We, zijn, we, zijn, we hebben zoveel vers. is onvoorstelbaar. Je moet nu spitskool eten. Dat er komt nu van het land. Dat is Fantastisch. Koolraap... Van, uh, Geweldige groenten, de, de winterpenen komen weer. Het, het, het kolenseizoen is net weer gestart. Nemen ze voor je kolen? Ja, natuurlijk. Je moet het wel lekker maken. Oh. Natuurlijk. Je mag het je makkelijk maken het wel lekker. Maar ja, met zo'n sausje denk je weer, dat gaat weer ten koste van de originele smaak van de groente. Ja, of je dat wordt er weer in... heel vet van, Kijk. van al die mayonaise. Nee, nee, nee, nou, oh nee, niet ja, Je denkt aan ja. sausje en mayonaise. Dus ja, dat is meest... niet. Hè? Oh, gewoon, gewoon dat er, dat er kan een lichte jus zijn. Oh. En als je met een klein beetje melk of, of een klein beetje kokroom. Je hebt ook vaak maar een klein scheutje nodig om het net licht aan te maken. Iets wat um, als, je, als je bij het wokken kijkt bijvoorbeeld. Een wokgerecht drijft nooit in saus, maar is heel licht aangemaakt. Dat is eigenlijk ideaal. Nou, het belangrijkste voor ons is dat eh, als je kookprogramma's wilde bekijken... Eh, in, het, in het traditionele televisielandschap... dan had je af te wachten tot de zender bepaalt... nu ga ik dit uitzenden en met 24 Kitchen, 24 uur per dag... of het nou midden in de nacht is... Nee. of s ochtends om half acht voordat je boodschappen gaat doen. Je zet de zender aan. Okay. Hij zit in het basispakket van alle digitale aanbieders. <laughs> Helaas niet bij KPM. Dus ik de, hoop dat we daar daar daarom gaan vragen. Zeg maar, zetten we de laptop ook op de aanrecht dan. tegen die tijd? Ja, als jij, heel want, dat is wel handig. Ja, ik dan, dan, geloof dan, dan hoef dan je het absoluut. niet meer op te schrijven. En, uh, ja. Ja. Ja. Is dat zo? Ja. Dat, de website is heel uitgebreid met filmpjes... en wij gaan toe, dat zal niet zo lang meer duren... naar real-time cooking... dat de camera zo meteen in de studio staat... en dat je echt... Dus niet. De programma's in 24 nee. Kitchen zijn dus niet gemonteerd... zodat het heel flashy en, en hip lijkt, maar het is goed te volgen. En straks de aanrecht op tafel, ja. één op één meekoken, dat wordt het succes. Ja, eet smakelijk. Uh, <laughs> bedankt voor de tips. Klink ik niet wat hier voor die, ik hoop het niet. <laughs> <laughs> nee, Rudolf van Veen. Straks is de gast de oud-atlete uh, Turnster uh, Gabriela Wammers. En dan gaat het natuurlijk ook over het WK Atletiek in Tokio... waar haar broer actief is. Tot zo dadelijk.